Schone lucht. Er is steeds meer informatie beschikbaar over gezondheidsschade door fijnstof. GroenLinks vindt schone lucht belangrijk. De afgelopen periode is dan ook een roetreductienorm afgesproken. We willen tenminste 40% minder roetdeeltjes in de lucht en daarvoor is het nodig om onder andere luchtvervuiling door de binnenvaart te verminderen. Nijmegen werkt hier internationaal aan. Bewoners kunnen zelf ook veel doen, zoals bewust omgaan met houtstook in kachels, haarden en barbecues. Ook de luchtverontreiniging door brommers en scooters, met name op fietspaden, moet drastisch verminderen. We stimuleren elektrisch vervoer en werken aan zero-emissie stadslogistiek. De bevoorrading van bedrijven vindt alleen nog plaats door voertuigen zonder verbrandingsmotoren. Onze actiepunten Punt 1. In Nijmegen komt de milieuzone. Dit geeft op den duur de mogelijkheid om vervuilende voertuigen, zoals vervuilende vrachtwagens, oude auto's, tweetakmotoren en dergelijke, buiten de zone te houden. Punt 2. Reductie van roet in de lucht wordt gerealiseerd door onder andere bewoners te wijzen op luchtvervuiling door houtstook en barbecues. Er wordt onderzocht hoe het gebruik van fijnstoffilters voor houtkachels bevorderd kan worden. Punt 3. Elektrisch vervoer wordt gestimuleerd en gefaciliteerd met laadpalen en parkeerplaatsen. Punt 4. De binnenstad krijgt zo snel mogelijk zero-emissie stadslogistiek, te beginnen overdag. Punt 5. Brommers en scooters gaan van de fietspaden af op de plaatsen waar alternatieve routes bestaan. Wat hebben we bereikt? De waalkade krijgt een groene uitstraling zonder doorgaand autoverkeer. Met een van de beste fietsinfrastructuren ter wereld verleiden we steeds meer reizigers tot gezond reizen. Met een speciale houtstook-app maakt Nijmegen gebruikers van open haarden, houtkachels en buitenvuren bewuster van de hinder die het verbranden van hout kan veroorzaken bij verschillende weertypen. Er zijn meer dan 100 laadpunten in de stad geplaatst voor elektrische auto's. Binnenstadsbevoorrading voor elektrisch vervoer of de fiets heeft ruimere venstertijden. Er is aan de Waalhaven, in de Lindeberghaven en binnenkort ook in de Waalhaven walstroom aanwezig. Er geldt een generatorverbod als walstroomvoorzieningen voorhanden zijn. Dit bespaart veel nare uitstoot van dieselaggregaten. Er is een mobiele walstroomvoorziening met een gasgenerator, met name voor industriële havens. Nijmegen is partner in het EU-project Clinch waar schone scheepvaarttechnieken worden getest en gepromoot. We stimuleren LNG-tanken. De vergunning voor LNG-tanken bij NG is voor de binnenvaart afgegeven. Differentiatie van haventarieven voor schone schepen. Schepen met een Green Award-erkenning krijgen 15% korting. De haven van Nijmegen heeft zelf ook een Green Award-erkenning. Het prijswinnende Smart Emissies-project, slimste stad van Nederland 2016, beoogt samen met bewoners luchtkwaliteit en geluidsniveaus te meten. Zo kunnen we samen zien waar mogelijke oplossingen liggen. Er is heel veel promotie geweest voor schoon vervoer, zoals lopen en fietsen.